Het is drie uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Iran heeft enkele oorlogsschepen richting de Verenigde Staten gestuurd. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau. Het zou een reactie zijn op de Amerikaanse aanwezigheid in de Persische Golf. Volgens persbureau Fars, dat alleen informatie verspreidt... die gunstig is voor de Iraanse overheid, gaat het om meerdere oorlogsschepen. Hoeveel het er precies zouden zijn, is niet bekendgemaakt. De schepen zouden via de wateren van Zuid-Afrika... al onderweg zijn naar de Amerikaanse zeegrenzen. De Verenigde Staten controleren de Persische golf permanent... zodat belangrijke internationale olietransporten veilig kunnen verlopen. Iran ergert zich al jaren aan de Amerikaanse aanwezigheid in de regio. De Belgische zanger Stromai is de grote winnaar... van de belangrijkste Vlaamse muziekprijs, de Music Industry Awards... Hij won in alle acht categorieën waarin hij was genomineerd. Zo won hij de prijzen voor beste album en hit van het jaar. Met zijn acht prijzen brak Stromae het record van Milo... die in 2008 vijf awards won. Stromae, die Paul van Haven reed, is ook in Nederland populair. Hij scoorde in 2010 een hit met Allo Rondance. Daarna kwamen onder meer formidabelen. De Music Industry Awards worden sinds 2007 uitgereikt. Een vakjury van Vlaamse muziekjournalisten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 Een hele goede nacht. Het is uh, drie uur geweest. Dus dat betekent dat je kan gaan bellen naar 0800 1121. Het is het nieuwe programma tussen drie en vijf hier op Radio 1. En um, ja, vraag je je af waar moet ik dan over bellen? Nou ja, omdat het een nieuw programma is mag je natuurlijk gewoon vragen stellen. Je mag ook tips geven. En ik heb natuurlijk ook wel een onderwerp bedacht waar ik het over wil hebben. Het is namelijk uh, 9 februari en het is bijna Valentijnsdag. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jij doet als je iemand leuk vindt. Nou heb ik zelf helemaal niets met Valentijnsdag. Maar ik vind het wel een mooie gelegenheid om toch even stil te staan bij verliefdheid en bij de liefde. Want zelf vind ik het echt heel erg leuk om verliefd te zijn. Er zijn mensen die het vreselijk vinden. Die het niet kunnen eten of niet normaal kunnen nadenken. Ja, ik vind het altijd echt heel leuk. Ik kom echt in een soort rush. Waarbij ik alles drie keer zo snel kan als normaal. En nou ja voor mij is het echt het beste gevoel, denk ik wel, dat er bestaat. En um, ja, hoe ik het dan meestal aan mezelf merk als ik iemand leuk vind... is natuurlijk als ik heel veel aan diegene denk. Als ik alles over hem wil weten. En ook het liefst zoveel mogelijk bij hem in de buurt wil zijn. En, um, maar ik denk dus dat ik zelf eigenlijk wel heel erg goed ben in het versieren van uh, mannen. Nou, ik vertel zo wel waarom, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat doet. Wat doe je nou eigenlijk als je iemand leuk vindt? Je kunt bellen naar 0800-1121, want ik ben heel erg benieuwd naar jouw uh, versiertips. En uh, ja, misschien heb je wel een succesverhaal, uh, of juist een heel goed voorbeeld van uh, hoe het niet moet. Dat kan natuurlijk ook uh, iemand helpen. Dus uh, 0800-1121, geef het door. Wie weet help je er misschien wel iemand mee die dit jaar dan eindelijk een Valentijn hoopt te versieren. Nou ja, wat ik dus altijd doe, wat bijna altijd wel heel goed werkt... is um, vooral niet te wanhopig overkomen. Maar wel toch subtiel laten merken dat, dat ik iemand heel leuk vind. Door gewoon wat meer interesse te tonen ja, dan je normaal zeg maar, uh, naar iemand doet. Want volgens mij moet je als vrouw wel hard to get spelen. Omdat uh, ja, mannen willen gewoon nou eenmaal graag jagen, toch Thijs? Of niet? Ja, ja, ja. Dat, ja, ja, ik zit even te denken. Dat je sowieso zegt Valentijnsdag, was ik al bijna vergeten. Dan <laughs> moet ja. ik ook snel. Ik heb ook een vriendin, maar dat is dus vijf dagen heb ik nog hebt niet gezien. Ja, Ja, mannen willen jagen. Ja. Um, dat wat jij zegt is wel een lastige, dat hard to get. Ik ben denk ik wel zo iemand als. Nou, dat weet ik eigenlijk wel. Als ik iemand leuk vind, dan moet ik dan wel moeite doen om. om uh, nee, ik ben geen hard to get speler. Dan wil ik het meteen volop zeg maar vol uh, op. Heel veel bij diegene zijn. Wie heeft van jou en je vriendin wie heeft anniversieerd? Ja, we hebben eigenlijk heel lang een beetje om elkaar heen gedraaid eigenlijk. Maar volgens mij ben ik het wel geweest. Zij zegt altijd dat ik het was. Ja. Ja. En weet je nog hoe je dat hebt gedaan of niet? Ja, dat begon, dat heb ik haar een keer gevraagd. Van wanneer merkte je dat ik jou leuk vond? En toen zei ze van, ja, dat we een keer samen... Oh, je start toch ook een gezellige muziek. <lacht> Dit was ons liedje. <lacht> Dit was ons liedje. <lacht> Het was in een jazzcafé. Ja, en daar zaten wij samen... Zat er af. Al, ja, nee, we zaten al, al samen Zaten met een groepje. En ik had een capuchontrui aan met, met, met, uh, met touwtjes eraan. En die doopte ik in haar bier. Express. Ja, en eentje die, die sabbelde... Ja, het is een heel vies verhaal. Ik zie nu allemaal mensen uit de techniek die zitten maar uit te lachen. Maar één touwtje, dat sabbelde ik af. En die andere, uh, uh, stopte zij in de mond. <lacht> oh, ja, dat was heel erg... Ja, maar dat was nee, ik vergeten. Maar ik probeer je niet uh, uit te lachen. Ik hè? was dat vergeten, maar, maar dat heeft mijn waarom, vriendin later verteld. Waarom ging dat zo? Want ja. hoe kwamen jullie allebei op... Hoe wisten jullie allebei dat dat gewoon... Ja, dat dat zo had moeten zijn. Ja, dat ik gewoon een beetje gek in mijn hoofd ben. Daarom gebeurde dat gewoon in En zij dus. Ja, wat zei hij daar ook in ja. mee? Ja, dat waren dat soort kleine subtiele dingetjes. Maar dat is toch wel... <lacht> ja, dat is toch mooi. Het is een beetje zeg maar de, de, de biervariant op de, de spaghetti slier delen samen. Ja dat, deden jullie. ja, dat vind ik zo afgezacht. Als je dat doet, moet je meteen uh, achter zetten. <lacht> doe je dat wel? Dus jij hebt daar... Nee, dat doe ik <lacht> Met een <drop> <lacht> Met zo'n uh, dropveen. Uh, drop ja, kan ook. Maar jij hebt daar dus wel... Uh, Versierd eigenlijk. Ja. Hè? Vind je ook dat dat moet? Of dat het, kan het ook vanuit? Een nee, vrouw komen? Ik, vind ook, ik vind nou zeker dat het ook andersom kan. Ja? Ja, waarom niet? Dat is ja, toch weet raar. je wat het is, mannen die zijn gewoon soms niet zo heel erg scherp in hints opvangen. Nee, dat, dat dus, heb ik ook heel vaak gehoord. Ja, ik, <laughs> ik heb gewoon, ik denk dat ik, uh, want ik heb al 3,5 jaar een vriend en toen ik hem leuk vond, heb ik hem echt een week lang, echt 24 uur per dag laten merken dat ik hem leuk vond. Hoe dan? Ja, gewoon wat ik al zei. Door meer interesse te tonen. Heel veel bij hem in de buurt te zijn. Maar heel subtiel, heel veel. Heel subtiel doe je dat, zei je net. Ja, omdat je omdat niet te wanhopig moet overkomen. Maar ja, blijkbaar was het dus te subtiel. Want na die week had hij het nog niet door. Toen heb ik gewoon tegen hem gezegd van... Uh, Hallo, ik vind je heel erg leuk. Toen zei hij, nou, echt? Nee, <laughs> nou ja, echt waar? Nou, dat had ik echt, dat had ik echt niet door. Dus uh, ja, vaak werkt dat dan ook wel goed. ja. Nee, ik kan me dat goed voorstellen. Ik ben ook zo iemand die hints heel vaak niet opvangt. Nee. Nou ja, goed. Hoe laat je merken of je iemand leuk vindt? Bel naar 0800 1121 als je goede tips hebt. En ja, misschien uh, kun je ook gewoon vertellen hoe jij het liefste versierd wordt. Want dat is dan ook meteen een tip. Dit is Fat Boy Slim en Weapon of Choice. Slim, Weapon of Choice. En dan uh, kan ik meteen een beetje een crosspromotie maken voor mijn programma op 3FM. Uh, het is namelijk Zero's Request Week bij 3FM. En toen was ik aan het zoeken naar allemaal nummers uit de Zero's. Dus van uh, 2000 tot en met 2009. En toen kwam ik deze tegen. En dat is toch wel echt eigenlijk de allerbeste videoclip die ik ooit heb gezien. Waarin uh, Christopher Walken precies uitbeeldt wat deze muziek eigenlijk klinkt. Hij danst door een hotel heen. Nou ja, echt een geweldige clip om in ieder geval uh, een keertje te bekijken. Um, nou, het gaat over uh, flirten. Wat doe je als je iemand leuk vindt? En uh, Phil... Dat... Nou, Goeie nacht. ja. Ik deed het uh, naar aanleiding van Valentijnsdag. Dat is bijna... Nou ja, ik heb er zelf helemaal niks mee. Jij? Niks. Niks? Idem al. Nee, maar ik vind het waardeloos. <laughs> maar uh, wat, wat, wat doe je als je iemand leuk vindt? Mm, Vizieren. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja... Tactiek, hè? Dat, uh. Maar ik vind Valentijnsdag, het is natuurlijk opgericht om uh, elkaar het hoofd te maken. Maar tot nu toe is het me niet gelukt. Oh, dus je bent nog niet zo goed in versieren? Nee, ik, in dat opzicht ben ik ongeluksvogel. Ja, of het ligt aan je tactiek. Want je zegt, uh, het is tactiek. Maar wat voor tactiek gebruik je dan? Nou, ik pak het gewoon verkeerd aan. Want volgens mij is Valentijnsdag een uh, ongeluksdag. Want kijk, 14 februari hè, hebben we het over. Ja. Uh, het hoeft niet aan die dag te liggen, vind ik. Nee, het, uh, het kan iedere dag zijn. Dat klinkt saai en oudbollig misschien. Maar kijk, nee, dat zou ik nooit uitkiezen als uh, mijn vader. Dat brengt ongeluk voor mij. <lacht> maar wa, wa, uh, wat voor tactiek gebruik je dan op alle andere dagen... behalve Valentijnsdag? Nou, ik ben een stommert, want ik ga stratego spelen... Ja. Ik ga het heel verkeerd aanpakken, joh. Ik doe het nooit goed. Oké, okay, je, je, je probeert echt uh, op alle, met allerlei uh, hints of zo... te laten merken dat je iemand leuk vindt? Um, op verschillende fronten dan kun je dat uh, heel goed met elkaar uitmaken, vind ik. Mm -hmm. um, als je ja, van iemand houdt, dan uh, kun je ook met iemand een spel spelen of iets anders. Oh, en dat, dat bedoel je met strategisch? Met een je zou ik het nooit doen. Nee. Als hij jou een bloemetje geeft, dan vind je dat niks? Ik zou er niet blij mee zijn. Oh. Ja, ik vind dat toch wel leuk, hoor. Ik vind het, ook al is het ouderwets, het is toch wel een lief gebaar. Want hij zou nooit zomaar, ja, hij, uh, hij is niet toevallig in een bloemenwinkel. Dus dan is hij dat echt wel helemaal speciaal uh, voor jou Geef gedaan. halen. Nee, een schoenenzaak, dat vind ik veel beter. <laughs> dat moet een man doen om jou het hof te maken. Gewoon een paar mooie schoenen kopen. <laughs> nou, dat is wel een goede tip, denk ik, uh, voor mannen. Ja, Phil, ik hoop dat je dan uh, nou, ook dit jaar niet op Valentijnsdag... maar op een andere dag wel uh, heel veel succes hebt met je tactieken in ieder geval. Dankjewel. Nee, oké. Okay. Oké, okay, dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. <laughs> Goeienacht. Dag. En uh, Robert? Jij bent al ja, een, een man. Uh, misschien heb je iets aan de tip van Phil? Nee, wat zei je? Je bent aan de man. Ik Jij komt bent... niet helemaal goed. Nee, je bent niet aan de man. Je bent een man. En um, ja. nou, Phil die gaf natuurlijk net als tip... Uh, dat je bijvoorbeeld uh, schoenen kunt kopen voor een meisje... als je het leuk vindt. Uh, dat zou kunnen. Maar mijn verhaal is een <lacht> beetje anders. Ik, uh, mijn mijn uh, verhaal speelt zich af in een supermarkt. Mm -hmm. Ergens in Amsterdam. En... Uh, ze is van Marokkaanse afkomst, maar ze is zo leuk, weet je. En ik vind haar zo, ik weet niet, elke keer als ik iets tegen haar wil zeggen, dan krijg ik een broek in mijn keel uh -huh. en dan weet ik niet zo goed wat ik tegen haar moet zeggen, weet je. Yeah. En uh, ja. Maar is het een collega of is het een supermarkt waar jij vaak boodschappen doet? Het is een supermarkt waar ik vaak boodschappen doe. En je zegt, maar ze is van Marokkaanse afkomst, waarom vind je dat dan een maar? Ja, omdat er heel veel vooroordelen is, weet je. Ik wil heel graag met hem, weet je. Maar ik weet dat er heel veel fucking vooroordelen is... omdat Marokkaans is of, weet ik of, moslimma of weet ik veel. Ik hm. weet het niet precies. Want jij bent zelf, ben je niet Marokkaans? Nee, ik ben gewoon atheïst. Ja, dus jij denkt dat uh, het een is, vooroordeel is... dat zij niet met een niet-Marokkaanse misschien... Uh... Ja. Maar heb je, wel, heb je wel eens met haar gepraat? Uh, ja... Nog. Waar ging het over? Ja, over, uh, over haar school en zo. En wat voor school ze allemaal nog wil doen. En werk. En uh, dat soort dingen. Maar heb je haar voor je gevoel wel laten merken dat je haar leuk vond? Ja, ja, ja. ik heb het ook gezegd. Oh, echt? Ik heb, uh, ja, sorry, dus ik heb wel gezegd tegen haar dat ik, uh, dat ik iets met haar wil gaan drinken. en Toen zei ze van... Uh, zei ze, eerst zei ze nee. En zei ze, de volgende dag zei ze ja. Of eerst zei ze nee, uh, ja, en na zei ze nee. En toen zag ik haar op straat zag ik een keten. Toen zei, legde ik uit waarom ik met haar zou gaan drinken. Toen zei ze van, uh, ja, waarom dan? Toen zei ik tegen haar, van, dat ik een beetje verliefd op je ben. En dat ik je echt heel erg leuk vind. Maar alleen weet ik niet zo goed hoe ik het moet aanpakken. Toen zei ze van, nee, is goed, we gaan wel een keer wat drinken. Toen, dus toen, kijk uh, kijken, vrijdagavond heb ik me een nummer gegeven voor mijn WhatsApp. En, ehm... Uh, ze zei dat ze in de avond zal ze me toevoegen. Maar ik heb nog niks gehad. Maar, ik, maar dan ga ik weer denken van... Zou die moeder of zo, weet je, van... Oh, je mag misschien niet met een Nederlander omgaan. Je hebt toch, zulke dingen. Ja, ja maar dat, ik mijn... denk niet dat, dat, nu al, uh, dat er nu al sprake van zou zijn. Want ik, ja, het lijkt me niet dat ze dat nu al zeg maar, gaat vertellen tegen de moeder, toch? Als ze, als ze nog niet eens niet. met jou een gesprek begonnen heeft. Of een eerste afspraakje. Nee, maar nee, misschien nee, ook maar wel, is... ja, je weet het niet. Ja. Maar dan moet je het weer uh, aan de vragen de volgende keer dat je er ziet, denk ik. Ja, dat ga ik doen. <laughs> ja. maar wat zou jij doen in, in mijn positie? In jouw positie, ja, nou ja, dat vind ik een beetje lastig, um, omdat ik meestal uh, merk je het wel aan oogcontact of aan. Um, ja, hoe iemand zeg maar gebaren naar je maakt of die je leuk vindt of niet. Want flirt is, volgens mij het zit toch wel heel erg in glimlachen, uh, kijken naar elkaar, mm -hmm. echt in de ogen lang aankijken. En mm -hmm. daaruit ja, probeer ik dat dan toch een beetje op te maken of ik een, een kans maak. En dan zou ik er wel snel voor gaan. Maar als je het niet zeker weet, ja, ja ik snap jouw twijfel, dan is het maar moeilijk ik, om er vol het, in te ik, gaan, natuurlijk. Mm -hmm, mm -hmm. Nee, maar ik ga, ik ga nu niet sowieso voor, want ik heb heel vaak heb gewoon hele leuke gesprekken en lachte ze naar me en dat soort dingen. En een paar keer moest ze ook naar mijn blozen en zo. En toen dacht ik van, oké. Okay. Oké, okay, ja, dat is wel inderdaad een goed teken. En als je een meisje aan de, en veel aan de haar zit bijvoorbeeld? Uh, ja, ik denk niet dat ze dat doet als ze aan het werk is, nee. maar... Toen ze buiten was, toen we buiten aan het praten waren, toen was ze wel inderdaad echt haar met haar aan het spelen. Ja, was ze toen ook anders dan uh, terwijl ze aan het werk was? Mm, ja, uh... wat losser. Nou ja, Robert, um, je ziet er waarschijnlijk nog wel uh, binnenkort als je weer boodschappen gaat mm -hmm. doen. En um, ik zou het gewoon uh, aan de vragen van, ga je me nog toevoegen op uh, WhatsApp of komt dat drankje nog een keer? Want ze heeft al ja gezegd natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Maar weet je wat het is? Mijn allereerste kus, hè? Mijn allereerste kus was van uh, Randa, een Marokkaans meisje. En uh, was op mijn, dit speelde af op mijn basisschool. Toen, zei die, toen had zij het tegen de moeder verteld. En die moeder zei dat haram. En haram betekent, wat ik heb gehoord, dat is verboden. En nu denk ik hetzelfde over dit meisje. Niet dat ik op Marokkaans val, maar ik val op schoonheid. En, snap je? Ja, maar ik snap niet zo goed wat dat dan met elkaar te maken heeft. Ja, maar dat, dat is dan wat ik... Een soort van pieker, weet je. Dat ik denk van, oh shit. Uh. Ja, je weet het niet voordat je het uh, geprobeerd hebt, denk ik, Robert. Dus uh, ik zou niet nee, al van ik... tevoren jezelf uh, geen kans geven. Want dan, ja... Dan, uh, nee, ik ga er sowieso ga ik voor. En uh, wie niet waagt, wie niet wint. Precies, je. ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Nou, wie weet heb je het al voor Valentijnsdag uh, voor elkaar. Want dat is aanstaande vrijdag. Dus mm -hmm. uh, dat zou mooi zijn, denk ik, toch? Ja, inderdaad. Dat zou heel mooi zijn. <laughs> nou, Robert, ja, heel veel succes in ieder geval. Dank je wel voor het bellen. Alsjeblieft. En een fijne dag nog. Dank je wel. Jij ook. Dank je. En uh, zit je nu te luisteren naar Radio 1... en denk je, nou, ik uh, heb zelf nog wel een mooi verhaal... hoe ik iemand ooit versierd heb op een hele bijzondere manier... of denk je, ik heb een tip voor Robert bijvoorbeeld over wat echt de allerbeste manier is om iemand te versieren... of om met iemand te flirten. 0800-1121, dan bel je naar Radio 1. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw succesverhalen... of juist een voorbeeld hoe het eigenlijk echt helemaal niet moet. 0800-1121. When I woke up, everything changed and the skies turned on That was before That was before you Came along and it turned me on With a little bit of love and a little bit of yes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 Means En yeah, yeah. Dat is uh, nieuw muziek. Ook al klinkt het misschien qua sfeer een beetje ouder. Hey, um, het gaat over hoe kun je het beste iemand versieren. Of eigenlijk, wat, wat doe je als je iemand leuk vindt? Misschien ben je er wel helemaal niet goed in in flirten of in versieren. Ja, ik, ik zelf denk altijd dat ik er heel erg goed in ben. Maar misschien is dat ook wel helemaal niet zo. En pik ik alleen maar jongens uit waarvan ik eigenlijk van tevoren weet dat ze me toch wel leuk vinden. Ja, dan is het ook niet zo'n hele grote uitdaging. Nou ja, 0800 1121 daar kun je naartoe bellen. En uh, Anke, een hele nacht. Goeienacht. goeienacht. Goeienacht, ja. Jij uh, deed dat ook, want um, je hebt een verhaal over je oude liefde. Ja. Vertel. Twintig jaar geleden had ik verkeering. Ja. En die man die heeft het uitgemaakt. Ja. En toen was ik helemaal kapot van. En toen kon ik het maar niet vergeten... En dan nou heb ik sinds kort weer contact met hem. Want ik heb hem op een gegeven moment gewoon opgebeld. Je hebt zijn nummer, had je nog, maar je hebt 20 jaar niks van je laten horen. En nu heb je weer contact met hem opgenomen. Was ik dat? heb 20 jaar niks laten horen. En toen heb ik, ze. ik wist dat hij in dezelfde plaats woonde als ik. En toen heb ik het uh, telefoonboek gekeken of ik hem kon vinden. En toen stond daar zijn nummer in. En dat heb ik gebeld. En maar waarom dacht je ineens van, ik ga hem weer bellen? Omdat ik hem niet kon vergeten. Maar je, je hebt twintig jaar lang heb je aan hem gedacht. Dus wat was dan het moment waarop je dacht... ja, nee, nu moet ik hem toch echt weer gaan bellen? Ja, waarom dacht ik dat toen ineens? Omdat ik daar niet eens behoefte aan had om hem te... oh ja, dan weet ik het weer. Ik wou horen hoe het met hem ging... Uh, je wilde ineens horen, weten hoe het met hem ging? Ja, of, ik, ik, ik wist niet, want hij is al de drank. En toen dacht ik, hoe zou het nou met hem gaan? Zou hij nou drinken? Anke, wil je even je radio uitzetten misschien? Of even ergens anders ja. heen lopen? Oké. Okay. Het klinkt echt alsof je in een balzaal staat. Maar dat komt volgens mij gewoon omdat ik mezelf dubbel hoor. Ja, dit is zou een stuk ik, beter. Ik ja. Ik hoor het. Dus je dacht uh, even kijken of het nog wel goed gaat met zijn gezondheid. En toen? Ja, dat dacht ik zeker. En? Ik was een beetje ongerust. En maar wat zei hij? Wat zeg je? Wat zei hij toen, toen je hem belde? Ik zei, Gert, ik kan je niet vergeten. Ik hou nog steeds van je. Ik zei, ik weet dat jij niet van mij houdt. Maar je hoeft je ook niet bedreigd te voeden, want ik doe niks verder. Alleen af en toe een telefoontje. En toen zei hij, dat is goed. En dat was het. En dat was het. En dan heb ik hem vanavond to toevallig weer opgemeld En toen zei hij, schat en lieve tegen me. Dat oh. vond ik hartstikke leuk. Maar heb je daar de, is dat genoeg voor jou, Anker? Heb jij dan uh, jouw doel bereikt? Ja, oh. want het wordt toch nooit meer iets tussen ons. Maar je mag hem af en toe gewoon bellen en hij weet uh, de, ja, dat jij hem lief vindt. Ja, en, en dan, ik vind hem lief en hij vindt mij ook lief. Nou Anke, dat is toch hartstikke mooi dan? Ja. Nou, dat ben ik hartstikke blij voor je. Dat is toch mooi dat je na twintig jaar alsnog gebeld hebt in ieder geval. Ik, ik trok de stoute schoenen aan. Ja, precies. Misschien is dit wel een, een, een tip voor iedereen die denkt... ach, ik ben al zo lang aan het wa wachten totdat ik eindelijk dat telefoontje pleeg... naar degene waar ik altijd nog aan denk. Misschien kan jij wel een voorbeeld zijn voor andere Anke. Ik hoop het. jij ja, dat zou ik leuk vinden. <laughs> nou, ik vond het leuk dat je belde, Anke. Dank je wel. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Jij ook een fijne nacht. Dank je wel. Doei. Bye. 0800 1121. En als je dan belt, ja, vertel wat jouw versiertips zijn. Of uh, nou, hoe jij je gedraagt als je iemand leuk vindt. Ga je dan heel erg uh, stotteren? Of uh, word je juist heel erg zelfverzekerd? Misschien dat je dan wel uh, probeert. Uh, Juist je, je, je verliefdheid een beetje te verbergen. En uh, ja, je veel stoerder voor gaat doen dan je eigenlijk bent. 0800 1121. En ik ga zo meteen ook eens even uh, kijken wie er eigenlijk beter kunnen versieren. Zijn dat dan de mannen of zijn dat de vrouwen?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 Wheel and stuck in the middle with you. Dat is uh, niet in ieder geval wat je tegen iemand zegt als je daar een beetje verliepd op bent of een oogje op hebt. Ja, wat doe je wel als je iemand leuk vindt? 0800 1121. Hoe pak je dat aan? Ja, hoe zie je nou echt iemand? Is dat uh, bijvoorbeeld door oogcontact te maken of uh, zeg je het gewoon letterlijk tegen iemand? Of probeer je het met uh, bepaalde hints duidelijk te maken? Nou ja, ik ben ook wel benieuwd wie het nou eigenlijk beter doen. Kunnen vrouwen of mannen beter flirten? En ik zette een man en een vrouw tegenover elkaar in de studio... om dat uh, te vragen, hoe zij erover denken... Nou, en dit is de eerste vraag. Kunnen vrouwen of mannen beter flirten? Nee, ik ben echt helemaal niet goed in flirten. Ik vind het eigenlijk wel leuk om plezier uh, te worden. In, uh, in een discotheek of in een... Uh, ergens waar je danst is het meestal ook echt het, uh, het, het oogcontact. En dan kijk je, oh, misschien komt er iets uit. Stel als ik een jongen echt heel leuk vind... dan probeer ik in ieder geval wel veel oogcontact te maken. Je hebt wel eens dat, dat oogcontact en dan dans je ook wel eens met elkaar. En dan denk je op een gegeven moment van ja, volgens mij... Ben je ook niet de vrouw van mijn dromen? Of zo? Dan denk je van: nee, ik ga weer terug naar mijn vrienden. Ja, ik denk eigenlijk dat, dat meisjes ook wel heel erg veel aan het uh, kijken zijn. Maar dan eigenlijk op een passieve manier een beetje flirten. Dus wat ik ook doe: echt heel veel kijken. En dan wachten ze toch maar af tot het man op. Uh... Op ze afkomt. Dan loop ik er wel eens heen en dan is het van ja. En ik, ik doe het ook eigenlijk nooit, maar ik vind jou wel echt, echt heel tof. En uh, wil je wat drinken? Misschien zijn de meisjes er wel veel meer mee bezig. Terwijl, en dan willen ze wel dat een man begint. Maar de meisjes die staan er volgens mij veel meer open voor. Ik heb het volgens mij drie keer op die manier gedaan, waarvan twee keer was het: nee, ik ben bezet. En één keer was het nou hartstikke goed, hartstikke leuk. Dus misschien wel dat de vrouwen meer flirten... maar dan op een hele passieve manier. Maar die eerste stap moet wel altijd van de, van de heren komen. Dat vind ik heel jammer. Dat maakt het allemaal wel een stuk moeilijker. Ik vind het gewoon leuk gewoon om versierd te worden. Dat, dat is toch een stukje aandacht wat je dan van de, van de jongens krijgt. Ja, moet dat nou? Moet een man per se een vrouw versieren... Of uh, uh, kan het ook andersom? Dat is eigenlijk uh, nou ja, wat hier voornamelijk uh, gezegd werd. Want vrouwen die doen het een beetje passiever. Mannen die, uh, die, ja, die moeten natuurlijk jagen. En uh, Alain of Ellen, zeg ik dat goed? Ah, Alan. Alan. Alan. A -A -N. Ja, Alan. Hé, hey, uh, nacht. Goedenavond. Um, jij kan mij vertellen hoe je een vrouw moet versieren, begrijp ik. Ja, mijn eigenlijk. Nou, vertel het aan alle mannen die nu luisteren. Die willen weten hoe ze een vrouw moeten versieren. Een vrouw versieren, eigenlijk Eerst een ogencontact maak je. Mm -hmm. En maak je een leuke gesprekje, kort gesprek, en dan ga je weg. En... Wanneer je vrouw jij zoekt, dan weet je al genoeg. Klaar. Is <laughs> <laughs> zo. Dit is mijn ervaring. Oké, okay, nou ja, het is eigenlijk heel simpel dus. Ja, heel simpel. Gewoon oogcontact. ze kijkt naar jou een paar keer. Ga je naartoe. Leuk gesprekje. En wegwezen. En waar heb je het dan over? Ja, ik heb het altijd gedaan, moet eerlijk zijn. Het laatste ook oh, gelukt. Net. Vandaag eigenlijk. Je hebt vandaag nog iemand versierd, zo? Ja, volgens <lacht> <het> zien casino nog. <lacht> nee, maar ik bedoel, waar heb je het in een, in een leuk gesprekje over? Waar begin je dan over? Dat vinden mensen ook best moeilijk ja. soms. Nou, valt mee. Waar kom je vandaan? Begin je altijd? Waar kom je vandaan? Daar begin ik altijd mee. Mm -hmm. Dan ga je voorstellen. Dan ga je snel voorstellen, Alan. En Dan ga je een gesprek voeren. En gewoon een hele kort gesprekje. En dan weet je de naam van haar en dan loop je gewoon zeggen, ik kom zo. En Dan ga je staan ergens, hou je contactoog, draai je om. Is ze bij je gekomen? Heb je. <lacht> Heb je dat niet? Heb je pech. <lacht> ik zie alles wel voor me. Oké, okay, dus jij zet wel de eerste stap, maar daarna uh, ja, ga je eigenlijk weer weg... en dan is, ligt de bal weer bij haar. Dan moet zij het initiatief nemen. Dat is het eigenlijk. vrouw moet het ook doen. Ah. En uh, even is, even het, is het wel eens voorgekomen dat een vrouw als eerste op je afstapte? is één keer gebeurd. Ik ga niet liggen van mijn leven. En vond je, wat vond je Ik, daarvan? Uh, ja, je staat in één keer stil. Het is anders. Hij ja, staat je in het blok gewoon. Ja, je weet niet wat ik moet zeggen. Ja, omdat, het niet, uh, omdat je niet was voorbereid natuurlijk. Dit is het eigenlijk. En wat je zei ze te tegen je? Ik vind je leuk. Dat vond ik hard. Ik kwam er heel hard aan. En toen? Ja, dat, dat, ja ik vind je leuk. Uh, ik stond gewoon stil. Ik kon er geen woord meer zeggen. En vond je haar ook leuk? Helaas van wel. Hoezo helaas? Ja, ze hebben me later gedumpt. Oh. <laughs> <laughs> ja. Maar dat, het kan dus wel leuk zijn. Het hoeft niet... Uh, uh, ja. Het kan dus leuk zijn als een vrouw ja. de eerste stap zet. Maar eigenlijk... Dat... Eh, heb jij gewoon al een hele goede Eigen... tactiek? Nou, ik kijk altijd oogcontact. Ik ben Aziatische afkomst. Ik heb die lichaam meegetregen gelukkig. Die kleurtje. Dat vind vrouwen leuk af en toe. Ja? De lach. Ja, een ja, mooi lach. verhaaltje. Lachen is heel belangrijk. Lachen en oogcontact is ja. misschien, ja. Ik blijf altijd lachen, het kosten van kosten. Ik ben vaak wel teleurgesteld, ik ga niet zeggen. Ja, je hebt ook veel blauwtjes ja, gelopen, dus. Oh, zat. <laughs> zat. Dat wel. Ja, maar hoe ga het? Hoe gaat dat dan? Want jij begint een gesprek, je loopt ernaar weg. En, en waar, hoe merk je dan dat je een blauwtje loopt? Nou, ik ga naar haar toe. ze dus draait direct om. Ja, heb je dat echt wel eens meegemaakt? <laughs> ik heb het echt meegemaakt. Oh, Dat lijkt me wel heel pijnlijk. Ja, ja valt mee. Dan ga je gewoon op, dan lach je door. Op, uh, volgende. Ah oh, ja, hij lacht alles gewoon weg. Dat is nummer één. <laughs> dat moet je altijd doen. Hey, en uh, hoe heet ze, degene die je vandaag nog hebt versierd? Ja, ze als mij luisteren, denk ik niet. Karin. Karin? Ja. En wa waarom was Karin leuk dan? Waarom dacht je, daar moet ik op afstappen? Ze had ook hele, ook hele mooie ogen, die lach van haar. Ja. Ja, ik zou nog steeds moeten eerlijk zijn, haar ogen denken. En heb je een nummer gekregen? De nummer heb ik gekregen. Ah, oké. Okay. Maar er wordt niks. Hoe weet je dat? Ja, ze woont te ver van me. Oh. Dat kan niet. Maar dat zou toch geen probleem moeten zijn als het echte liefde is. Ja, dat is wel. Maar echte liefde. Helaas van niet. Ik heb ze met twijfel. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, goed. Dan heb je vast wel binnenkort weer iemand nieuws waar je een gesprekje mee aan kan knopen. Ik hoop het wel naar de vakantie. Ik ga eerst de vakantie, maar het moet wel lukken. Oké. Okay. Nou, dat is, dat is leuk. Misschien kom je nog wel iemand op vakantie tegen. Oh nee, die woont daar natuurlijk ook veel te ver weg. Heel ver weg, dat ja. is mijn huis. Oké. Okay. Nou ja, fijne vakantie dan, uh, Alan. Alan. Dank u wel. En dank je wel ja. voor je tips. Dank wel. Tenminste, ja, ik heb er zelf niet zoveel aan, maar mannen misschien wel. Mannen wel. Ja. Ho lachen, oogcontact maken. Leuk gesprekje, kort. En doorlopen, zeg. Ja, ik kom er zo terug. Nou, goeie... Als iedereen toeloopt, heb je hem. Goede tip, Alan. Dankjewel. <laughs> <Geen> <laughs> goeie dank je wel. En heb je ook nog een tip? 0800-1121. Dan bel je naar Radio 1 als jij een goede tip hebt van hoe je iemand moet versieren. Of wat je moet doen als je iemand leuk vindt. 0800-1121. best friends. Well is there something that you like about her, yes Week of Danger van mijn uh, lievelingstelevisieserie, namelijk Gossip Girl. Daar wordt altijd uh, hele goede muziek in gedraaid, dus daar doe ik dan weer inspiratie uit op. Zo ook hoorde je, dus The Virgins hier op Radio 1, het is het nieuwe programma tussen 3 en 5. Heb je uh, sowieso opmerkingen, of tips, of vragen, dan kun je altijd bellen naar 0800 1121. Maar ik heb het ook over. Ja, flirten, versieren, wat moet je doen als je iemand leuk vindt? Hoe kan je nou echt indruk maken op iemand die je leuk vindt? Het is namelijk bijna Valentijnsdag, dus misschien komt het nu wel binnenkort van pas. En ik ben ook heel erg benieuwd wie dat nou eigenlijk beter kunnen, mannen of vrouwen? Wie kan er het beste flirten? Dus ik zette een man en een vrouw in een studio tegenover elkaar en vroeg aan ze... is het eigenlijk leuk als een vrouw een man versiert? Als het heel oprecht is, dan, dan zou ik het wel leuk vinden. Maar als ze echt met een soort openingszin aan zouden komen. God, deed pijn, doe je uit de hemel, ze vallen. Ik denk dat ik dan een beetje bang zou worden en denk van: oké. Okay. Dan lijkt je weer een beetje zo, een soort van wanhopig. Ja, dat is toch wel een beetje. Misschien, misschien wil ze dan te graag. Terwijl we toch tegenwoordig willen zeggen dat de vrouwen eh, ook heel erg stoer zijn. Maar ik, ik zal nooit iemand snel gaan versieren. Of misschien is het wel een geintje dat ik denk van: waar zijn de vriendinnen aan het giechelen of zo. Het is eigenlijk best wel raar, want het is toch een beetje een soort ouderwets rollenspel van vroeger. Dat een man toch wel de vrouw moet veroveren. Ik zou niet weten wat ik dan moet doen. Is dat nou echt zo dat het zo ouderwets is dat alleen maar uh, vrouwen door mannen versierd kunnen worden? Ik weet het niet. Ik, ja, ik denk zelf dat ik wel een, mannen, een man kan versieren. Maar dan doe je het toch weer op een soort subtiele manier. Waardoor je eigenlijk alleen maar weer hints geeft en hem jou laat versieren. Uh, ja, behalve bij degene die nu mijn vriend is, heb ik het echt gewoon na een week letterlijk moeten zeggen van... ja. Hallo, joehoe, ik vind je heel erg leuk. Dat probeer ik al een week te laten merken. En uh, nou, toen was hij helemaal stom verbaasd. Van nou echt, dat heb ik echt totaal niet door gehad. Dus ja, mannen zijn ook gewoon niet zo heel erg scherp... als het aankomt op, op dat soort hints. Misschien is het daarom wel weer makkelijk als een vrouw een man versiert. Maar hoe uh, denk jij daarover? Is dat leuk als een vrouw een man versiert? Of moet het echt andersom? Moeten mannen gewoon jagen? 0800-1121, daar kun je nu naartoe bellen. 0800-1121. Yumi. En dat klinkt dan weer eigenlijk uh, ja, alsof uh, vrouwen heel erg in paniek zijn... en zeggen, alsjeblieft, red me, ik heb je nodig. Is dat, uh, is dat zo, denk je, Anne? Moeten vrouwen echt versierd worden door mannen? Ja, lieke Ja, dat denk ik wel, hoor. Ja? Waarom ja, dan? Ja, ik vind... Uh... Nou, omdat het toch wel een beetje dat hele rollenspel is, wat je net ook al hoorde met, uh, met, met die man-versus-vrouw-ding wat jij hebt. Mm -hmm. dat, je moet toch als vrouw een beetje veroverd worden. En dat is ook wel fijn, maar dat is ook een beetje mijn probleem. Want ik ben mega ongeduldig. <lacht> dus <lacht> ja, dan heb ik al lang door dat een jongen mij leuk vindt. En dan vind ik hem ook leuk, maar dan moet ik zeker gaan wachten totdat hij heeft bedacht. Van oké, okay, daar ga ik wat mee doen. Ja, tot hij al zijn moed bij elkaar geraapt heeft om er ook een actie te ondernemen. Ja, maar daar heb ik dus het geduld niet voor. Wat het weer heel erg ingewikkeld maakt. Want dan denk ik, ja, maar dan stap ik er gewoon op af. Maar dat maakt dan altijd weer dat het een beetje een rotzooitje wordt. En hoe bedoel je een rotzooitje? Nou, want dan ben je weer het meisje wat te makkelijk op een jongen afstapt. En dan is de dan is de achtervolging er niet meer voor de jongen. Waardoor je dan weer minder interessant bent als meisje. Precies, dus je moet toch wel een beetje hard to get zijn of zo. Hè? Anders ben je weer wanhopig. Ja, maar dat is dus het probleem met mijn ongeduld. Want dan denk ik, ja, maar ik vind jou leuk, jij vindt mij leuk. Waarom zouden we hier in Goli's moeilijk over gaan doen? <laughs> je denkt, kom gewoon to the point... en uh, laten we even gewoon uh, zeggen hoe het zit. Precies, Eigenlijk. precies dat. Ja. Maar blijkbaar is dat dus niet zo'n goede tactiek. Nee, nee, dat werkt voor geen ene <laughs> Is het misschien een idee om, daar dan, eh, om daarin te veranderen? Het is bijna Valentijnsdag. Ja. Dus misschien eh, heb je wel iemand op het oog. Of, of is, Zit je nu alweer in zo'n situatie dat je dus iemand leuk vindt en, en je weet dat hij jou ook leuk vindt? Of is dat op dit moment niet zo? Nee, dat is op dit moment ja. Nou, het was zo, maar nu vind ik hem al niet meer leuk... omdat ik vind dat het veel te lang duurt. Oké, okay, dus het is eigenlijk weer precies hetzelfde dan? <laughs> het is eigenlijk weer precies hetzelfde, ja. Maar waarom vind je iemand dan niet meer leuk, omdat het te lang duurt? Nou, ik denk dat het ook een beetje is... omdat ik denk, als het dan wel leuk zou zijn met diegene... dan zou, dan zou het al wel kloppen vanaf het begin... en dan hoef je al die spelletjes niet zo te spelen. Dus stel, ik kom iemand tegen in de kroeg... en daarbij klikt het vanaf moment 1 gewoon supergoed... Weet je, en je kan lachen en doen. Dan hoef je niet moeilijk te doen over... hoe kan ik al een sms'je terugsturen... of moet ik daar vier uur mee wachten. Dan, dan kan je al die stomme spelletjes laten. En Dan klopt het gewoon. En als het niet klopt, dan is het ook eigenlijk zonde om er tijd in te stoppen. Want dan gaat het op de langere termijn wel een keertje niet meer kloppen. Maar waarom denk je dat iedereen dan toch... Tenminste, ik denk trouwens niet dat iedereen dat doet hoor, die spelletjes. Maar waarom doen veel mensen dat dan toch? Waarom... Ik denk dat dat heel erg wordt opgelegd door, door de tv en de maatschappij... en dat soort dingen van, pff, ja, je moet die rol innemen en je moet die rol innemen. En, en vriendinnen dus ook... natuurlijk, die advies ja, geven. Ja, vriendinnen, dat het best wel groepsdruk is... en dat mensen daardoor een beetje vergeten wat ze eigenlijk zelf echt willen doen. Dus eigenlijk zou iedereen misschien wat meer to the point moeten zijn... en uh, meteen zijn gevoelens naar iemand uiten. Maar dat is toch ook ja, niet leuk? Ook een beetje, nee, maar ook een beetje vertrouwen op je eigen gevoel. Mensen twijfelen zoveel aan hun eigen gevoel. Maar als je iemand leuk vindt, dan kan je daar best wel op afgaan. Want in principe werkt dat volgens mij zo met verhormonen. Dat als jij iemand lekker vindt ruiken, dat diegene jou dus ook <laughs> lekker vindt ruiken. Ja, is dat zo? Dat denk ik, dat hoop ik in ieder geval. <laughs> okay, ik dus hoop eigenlijk... dat ik iemand mij lekker vindt ruiken. <laughs> dus eigenlijk zeg je, nou goed... Als we, als we toch allebei al weten dat we elkaar leuk vinden, laten we het dan gewoon niet langer omheen draaien en het gewoon uh, tegen elkaar zeggen. En dan maakt het eigenlijk ook niet meer uit of de man of de vrouw het als eerste doet. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, Anne, dankjewel voor het bellen. Ik wens fijne je nog, nacht, no, nog een fijne nacht, alvast een fijne Valentijnsdag. Dankjewel. Dankjewel. wel. Dank je wel, goeienacht. Doei, doei doei. En uh, ja, 0800 1121 daar kun je nu ook naartoe bellen... als jij uh, een goede tip hebt om uh, iemand te versieren. Als jij denkt, nah, wat een onzin. Hoezo moet een man altijd een vrouw versieren? Het kan toch makkelijk ook andersom. En ik ben sowieso ook wel benieuwd naar jouw, ja, jouw succesverhaal eigenlijk. Wanneer heb je iemand heel goed versierd? Hoe heb jij op de beste manier indruk gemaakt? Of misschien wel je, je huidige liefde van je leven veroverd? En uh, dat vroeg ik ook aan een man en een vrouw in de studio. Wat is de leukste manier waarop je ooit versierd bent? Toen kwam een meisje naar me toe en die zei: Volgens mij luister jij super veel Diarestraights. En dan had ik de hele dag in de auto had ik een album van de tweets geluisterd. Daar dacht ik: Nou, nah, verdond, dit is waar. Ik heb wel eens gehad dat ik. Maar dan was het gewoon thuis niet in de kroeg. En dat een jongen hele mooie muziek opzet. En ik weet niet of hij dat dan doet. Omdat hij weet dat ik dat super mooie muziek vind. Nou, en dan ben ik eigenlijk gelijk vertrokken, dan, dan weet hij waarschijnlijk wel dat hij me kan zoenen. En toen hebben we een heel gezellig gesprek gehad en toen uh, uiteindelijk ook contact gehad, een date gehad ook. Dat was uiteindelijk bijzonder kut. Daar vind ik echt heel erg leuk als hij me op die manier versiert. Maar het was wel heel leuk om dat keertje mee te maken in de kroeg. Ja, het is toch heel leuk als je gewoon versierd wordt. Hè? Leuke verhalen, daar ben ik naar op zoek. 0800 1121, wat is de leukste manier waarop iemand jou ooit versierd heeft? Nou, via de WhatsApp vind ik eigenlijk nooit zo erg leuk. Ja, dat gaat toch ook wel vaak over muziek. Dat is toch wel een beetje een soort common interest. Dat iedereen vindt muziek heel leuk. Maar stel dat het wel zo is, en dat heb ik wel een paar keer gehad, en dan vind ik het heel erg leuk om, om wat lang, dan toch wel een wat langer gesprek te hebben. Dat er wordt doorgevraagd. En uh, ja, ook wel een beetje werk en, en hobby's. En zij ook dan wel iets met media en ik dan ook wel eens. Dan heb je ook gelijk iets om over te praten. Je merkt dan dat niemand eigenlijk het gesprek wil beëindigen. Kom, we gaan een keertje afspreken en drinken. Dat je allebei elke keer toch nog een vraag stelt... of toch nog even iets extra's zegt waar iemand op moet reageren. Dus dat, een beetje op die manier gaat het dan eigenlijk. Who wants to be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 liedje van Adele hoorde je, Ride as Rain. En, uh, ja, het is bijna Valentijnsdag. Hè? Het is nu al 9 februari. 14 februari is het Valentijnsdag. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk niks met Valentijnsdag. Ik vind niet dat je per se dan alleen ja, uh, iets moet doen aan je relatie of iets liefs moet doen voor je geliefde. Maar het is wel weer een mooie gelegenheid om er eventjes bij stil te staan. Want ja, verliefd zijn is eigenlijk gewoon het leukste gevoel dat er is. Dat er bestaat op de wereld. En um, nou, heb je, ben je misschien niet zo heel erg goed in uh, het flirten of in het versieren... dan heb ik misschien wel een paar tips voor je hoe je dat kunt ontdekken. Het is uh, van de Amerikaanse schrijfster Judy Dutton. Zij schreef het boek How We Do It, How the Science of Sex Can Make You a Better Lover. Want ja, het is nou eenmaal wezen: Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. En uh, ja, ze zeggen wel eens uh, meisjes plagen, kusjes vragen... Zijn dat dan echt duidelijke signalen? Nou, um, wat bijvoorbeeld ook een duidelijk signaal kan zijn... is als iemand zijn hoofd opzij houdt... over zijn arm wrijft... of een beetje naar je toe leunt. En um, oogcontact is natuurlijk een hele goede glimlachen. En uh, wat daar wel interessant bij is... is dat als iemand van die lachrimpeltjes bij zijn ogen heeft... Dan weet je dat het een echte glimlach is. Want er zijn namelijk mensen die, die glimlachen. Maar die glimlachen eigenlijk niet echt van binnen. Nou, en dat kun je dus zien aan die uh, lachrimpeltjes. Want dan is het een echte lach. Dus dat is ook wel goed om daarop te letten. Dus als iemand zo naar je lacht. Nou, dan weet je helemaal dat, het, uh, dat je misschien wel een kansje maakt. En uh, ook moet je, dat is onderzocht, gemiddeld 13 keer oogcontact maken. Voordat iemand de hint eindelijk snapt. Dus heb je nog steeds niet door dat iemand... Uh, uh, niet met je aan het flirten is. Of denk je van, ja wanneer komt hij nou? Ik kijk hem al de hele tijd aan. 13 keer moet je dus ongeveer kijken... voordat diegene het echt zelf ook doorheeft. Nou ja, goed. Um, dat zijn zomaar wel tips. Maar ik uh, heb het ook gevraagd aan de man en de vrouw in de studio. Um, of je nog een tip hebt voor degene van het andere geslacht. Dus de man geeft een tip aan de vrouw... en de vrouw geeft een tip aan de man. Als ik een tip zou mogen geven aan de meiden... is van God, stap ook eens een keertje naar de jongen toe. Dat vinden ze vast heel leuk. Maar probeer het niet te hard. Vooral niet achter mij gaan staan... en mijn heel tegen mij aan gaan scheuren. Dat vind ik gewoon niet, niet, niet leuk of zo. Dat vind ik zo onpersoonlijk ook omdat hij achter me staat. Dat vind, ik, dat vind ik gewoon niks. Toch even de mannen beschermen. Ik heb dat bijvoorbeeld nog nooit gedaan. Dat, uh, dat lijkt mij ook eigenlijk helemaal niks. Soms komt er ook gewoon random iemand achter je staan... en dan denk je ook, oké, okay, nou, jou ken ik niet... maar je rijdt wel tegen me aan. En dan vind ik het dan toch weer een beetje jammer. Ja, dit gebeurt echt. Eventjes voor de mannen die denken van, nou, waar gaat dit over? Dit gebeurt echt. En, maar ik moet wel zeggen dat het vooral op de middelbare school was... en uh, dat ik het later niet zo heel vaak heb meegemaakt. Maar uh, nee, ja, dat is dus in ieder geval een tip voor mannen. Doe dat niet. Mocht je iemand op het oog hebben voor Valentijsdag... Maar de andere tips, hopelijk heb je er wat aan. En ga je zo iemand versieren. Maar wat dus eigenlijk voornamelijk is, is gewoon heel veel oogcontact. Extra lang oogcontact en lief glimlachen, maar dan wel echt gemeend. En dan ga je sowieso iemand versieren. Zo meteen ga ik verder, want tot vijf uur zit ik hier met een nieuwe programma op PNN. Op Radio 1.